Het heeft iets te maken met een bootcamp en de zee schoon houden. Ik ga hem zo direct met je delen, want de initiatiefnemer van die hele vacature en die, dat hele project, die is hier zo direct in de studio, dus daar kom ik zo bij je op terug. Ben jij misschien gek op de zee en wil je die ook echt ja, heel erg schoon en netjes houden, dan heb ik misschien wel een vette vacature voor je gevonden. Tenminste, ik heb hem niet, maar hij staat op searangers.org. En een van de initiatiefnemers is Wietse van der Werf. En Wietse is hier in de studio. Wietse, goede avond. Goedenavond. Ja, Jij bent van Sea van Rangers, maar even in het kort, voor, niemand die, of, of voor iedereen die nog nooit wat heeft gehoord van Sea Rangers, wat, wat is het voor organisatie? Ja, we zijn een sociale onderneming die vanaf volgend jaar jongeren door veteranen van de Koninklijke Marine laat opleiden ja, tot Sea Rangers om op zee ja, eigenlijk echt werk te maken van Tubehout. Maar uh, nu hebben jullie dus een vacature voor concreet de functie Sea uh, Ranger. Stel, ik zeg ik wil Sea Ranger worden. Waar uh, zit ik dan over bijvoorbeeld een jaar en hoe ziet mijn leven er dan uit? Ja, dan ben je dus op zee aan het varen, dan ben je twee weken op land en twee weken echt op zee. Ja, en dan ga je duiken en je gaat zeilen, ja, je gaat internationaal werken. Het is oh. gewoon een geweldige kans om ja, veel van de dingen die je misschien op vakantie zou willen doen, daar, daar wordt je dan voor betaald. Wat, waarom zou ik moeten gaan duiken dan als ik met, met zo'n schip van jullie weg ga? Nou, dus, uh, er is een focus op echt het herstellen van de zee. He, we weten allemaal dat er plastic vervuiling is en dat er, he, we mm -hmm. echt wat moeten doen. En we zeggen eigenlijk van, joh, al het beleid, alles wat er uh, door de politiek wordt bepaald, dat is er wel. Maar ja, echt werk van maken. He, dus echt duiken en bijvoorbeeld het landschap herstellen onder water. Onderzoek doen. Um, ook de onderzoek doen, he, vroeger noemde je het scheepsvrak. Tegenwoordig is het cultureel erfgoed. Nou, dus ja. en, en op zo'n wrak ontstaat ook allemaal natuur. He, op het moment dat zo'n wrak natuurlijk zinkt. Ja, dan gaan koraalriffen zich op. Precies, op, ja. Ja. Ja. ja. Dus daar ook onderzoek doen. Zorg dat die wrakken goed behouden zijn. Dat zijn allemaal taken. Ja, waar we nu in gesprek mee zijn met de overheid... om ja, echt Sea Ranger dienst daarvoor in te gaan zetten. Maar, oké, okay, ja, je, je noemt nu uh, duiken, je noemt onderzoeken, je noemt behoud. Uh, je wordt niet zomaar een Sea Ranger neem ik aan. Ik bedoel, uh, je moet eerst een bootcamp van vijf weken volgen. Dat ja. staat, je moet je paspoort inleveren. Wat, wat, wat is hier precies <laughs> de hele bedoeling nou, Het van? idee is dat je dus meedoet aan een bootcamp. Het is vijf weken. Je bent vijf weken weg van huis. En je krijgt twintig maritieme trainingen. Dus je leert duiken, zeilen, reddingswemmen, marine techniek... Um, ja, brandveiligheid, ERBO, noem maar op. Dalfon. Het klinkt, klinkt als een snelcursus Sea Ranger. Een snelcursus Sea -Ranger. Ranger, ja. Okay. Nou, en uiteindelijk, van de groep van 80 jongeren die mee kunnen doen... en er zit nog hele, ook nog een voorselectie aan... Ja, kiezen we er 12 echt voor een jaar op zee, als, als baan. Uh, en kunnen we ook nog twaalf extra baangaranties bieden met... en dan word je een soort Sea Ranger reservist, dus dan werk je elders... Maar uh, ja, krijg je van je werkgever extra vrij en dan, uh, ja, om toch nog te trainen. En, uh... Dus heel veel manieren om ja, jongeren gewoon die ervaring van de zee te bieden. Wauw, dus in, de, in vijf weken tijd ga ik gewoon, uh, ja, word ik gewoon opgeleid tot Sea Ranger. Ja, dat is eigenlijk vijf waar, weken, waar het omheen ja. komt. Kan iedereen zich aanmelden voor deze bootcamp? Ja, Want dit, iedereen... dit is dus zeg maar, de opleiding ja. in de bootcamp. Ja, dus iedereen tussen de 18 en 29 kan zich opgeven. Je gaat naar SeaRangers.org en uh, nou, laat gewoon je e-mail achter je bent iets verder, dan verder tot niks verplicht. We hebben een aantal info de komende tijd, 21 september is de volgende in Utrecht. Uh, en we, ja, je krijgt gewoon alle informatie uh, en als je dan echt zegt van ja, dit vind ik zo gaaf, dat ga ik doen. Nou, dan heb je in oktober echt de officiële inschrijving en dan, uh, ja, dan gaan we selecteren, maar dan heb je een grote kans dat je mee kan. Ik moet zeggen, uh, het is sowieso niks voor mij. Ik zit veel liever <lacht> gewoon hier achter de knop en een beetje muziek draaien en een beetje dom ouwe horen. Maar stel, uh, ik wil kijken voor ik me inschrijf of het echt iets voor mij is. Uh, Mag ik bijvoorbeeld met een luisteraar die nu denkt van... Hé, hey, dit is misschien wel iets voor mij. Mag ik een soort van... <laughs> ik free bootcamp of zo. Of ja, gewoon even een soort dag met jou meelopen. Of... Denk je dat je dat zou redden een dag lang? Zou je het volhouden? Nou, ik, uh, <laughs> ik denk dat ik na tien minuten al uh, kruipend op de vuur Maar, maar ja, ja, ga. Kom mee, ben hartstikke welkom. Wat, uh, wat kunnen we doen? Ik, stel, ik ga nu roepen van... Uh, joh, hoor je dit en, en lijkt het je iets wil, wil je een dag meelopen? Wat, wat zouden we dan kunnen doen met die luisteraar? Nou, ik zou zeggen... Uh, de luisteraar die zich nu opgeeft... Uh, uh, Daar gaan we contact mee opnemen. En dan wordt uitgenodigd, uh, hij of zij uitgenodigd voor een, uh, ja, echt een selectiedag. Dus je een soort bootcamp in één dag. En dan in, dat, in die ene dag ja, dan is het uh, samenwerken in teams. En uh, dan gaan we de druk opvoeren. En dan word je dan allemaal van die veteranen opvoeren, van het komst. Ja. <laughs> maar weet je wat het is? Het is ook, weet je, soms, je leert natuurlijk op het moment dat je je grenzen opzoekt. En hem weer legt. En je jezelf een beetje tegenkomt. Dat zijn de momenten waarop je, jezelf, hè, waarop je echt... Ja, gaat leren en, ja, en gewoon achter dingen komt die je normaal ja, in het leven niet echt uh, realiseert, denk ik. Oké, okay, dus, dus uh, la, nou, ja, kunnen, we, kunnen we me zo voorstellen dat ik samen met een slamluisteraar met jou een keer een dag een, een bootcamp ga doen? Ja, absoluut. Wat, kunnen we, wat gaan we dan concreet doen? Beginnen we dan s ochtends met, met over netten heen rennen en, en daarna gaan we de zee in of, of even concreet een paar dingen die we dan gaan doen die dag? Ja, maar het is, het is een stuk fysiek, maar het is ook een stuk samenwerken. Hè? Dus het is ook intiem verband, een stukje leiderschapstraining van, ja, hoe, hoe ben je eigenlijk in een groep? En ja, er worden bepaalde uitdagingen gezet. Dus dan sta je ineens voor een sloot en dan kom je niet overheen gesprongen. Nou, dan moet je een vlot bouwen en dan hebben we allemaal dat soort taken Oké. Oké, okay. ja. okay, dus uh, nou ja, wil je met mij een uh, proefbootcamp bij uh, Wietse doen van, uh, nou ja, uh, zeg maar een dag ongeveer. Uh, stuur dan even een berichtje met uh, de SLAM-app of stuur uh, een smsje naar 6363. Wat zullen we doen? Zullen we uh, dat mensen moeten sturen, ik ben een Sea Ranger? Dat vind ik een goed plan. Oké, okay, dus als jij met mij een uh, proefbootcamp wilt doen bij Wietse, wie uh, stuur even ik ben een Sea Ranger. Met uh, de app deze kant op, stuur een smsje 6363. Wie weet uh, pikken we je eruit, dan gaan we een, uh, een dagje op bootcamp. En wie weet denk jij na nou, die dag, dit is het helemaal. En ga je jezelf aanmelden tot uh, Sea Ranger. Ja, en dat moet je doen op SeaRangers.org. SeaRangers.org. Ja, ik zag ook een foto van die, van die boot van jullie, maar hoe, wat is daar? Uh... Schip. Ja, schip, ja, ja, ja mijn schip. excuus. Schip. Ja. Ja, sorry. <laughs> Boot, ja, we hebben dus echt een speciaal ontworpen zeilende ja, werkschip hebben we ontworpen. En daar gaan we uiteindelijk de Sea Ranger werk mee doen. Wat gek. Ja. Nou, we praten zo direct verder. Uh, wil je meedoen met de proefbootcamp? Ik ben een Sea Ranger via de SLAM-app of uh, sms'je naar 6363. 6363. Ben benieuwd. Misschien dat er we wel helemaal niemand wel. <lacht> ja. Ik ben er ook te lui voor denk ik. <lacht> nou, dat... is van SeaRangers.org. En die hebben een uh, vacature voor Sea Ranger online gezet. Als je daarvoor geselecteerd wordt, dan ga je eerst een uh, bootcamp uh, van vijf weken doen. En dan krijg je dus allerlei uh, maritieme trainingen. Ik noem uh, duiken, zeilen, maar ook theoretisch denk ik dat het is, marine wat, ja. wat ga je daar dan bijvoorbeeld doen? Ja, dan denk ik vis, vissoorten. Vissoorten, <laughs> koralen, dat soort dingen. Ja, ja dat toch. je weet wat je ziet. Ja. ja. En als je dat dan hebt gedaan, die vijf weken bootcamp, dan uh, heb je kans dat je daar nog geselecteerd wordt voor uh, Sea Ranger. En dan word je ingezet om uh, ja, de zee te beschermen. Over de hele wereld is dat dan toch? Ja, in het begin uh, in de Noordzee. Maar uh, ja, we zien nu ook dat de buitenlandse overheden echt, uh, ja, echt interesse hebben, dus uh, dat gaat snel groeien. Dit kan maar sowieso heel groot worden. Ja, ja dit, is een dit zijn wereldwijde problemen. Dus als je daar echt een aanpak voor hebt en uh, met weinig geld veel kan doen. Ja, uh, heel tof. Uh, ja, als jou dit net als uh, muziek in de oren klonk, dan uh, kon je je aanmelden voor een uh, Proefbootcamp. Ik uh, ga dan ook meedoen, dus dan heb je in ieder geval wat te lachen die dag. Uh, maar je kon even aanmelden via de sms 6363 of de app van Slam en je kon even sturen ik ben een Sea Ranger. Ik kan je vertellen, Wietse, er zijn heel veel mensen die Sea Ranger willen worden. Ja, ik zie ze hier binnenkomen, het is ongelooflijk. Tof, hè? Ja. We hebben, ik ga gewoon even naar de telefoon. Hallo, wie hebt een lijn? Hoi, Marinka. Marinka, hallo. Hallo. Een vrouwelijke Sea Ranger, Wietse. Is dat uh, oké? Okay? Ja, half vrouw, half man. Moeten we even een soort van screening doen met Marinka? Of zeg je nee, Marinka wordt het nu al. Nou, het gaat vooral om motivatie, dus ik ben wel benieuwd. Uh... Oh, de mannen starten? <laughs> nou, er komt de motivatie. Ik, eh, nou, ik hoorde het net Ik ik oh, dat lijkt me zo ontzettend gaaf. Ja, echt teambuilding en allerlei dingen over de zee. En Het ja, lijkt me echt wel uh, super gaaf om te doen. En dan uh, ben je twee weken op de Noordzee. en is het windkracht 8. <laughs> Vind je dat nog steeds ja, leuk? Dat, uh, <laughs> als het niet mistelijk wordt, dan uh, gaat het helemaal goed komen. Ja. Nou ja, daar gaan we achter komen in het bootcamp. Ja precies. <laughs> Marinka, wil jij, uh, wil jij deze proefbootcamp met mij gaan doen bij Wietse? Ja, dat lijkt me super gaaf. Wat zeg je ervan, Piet? Ja, super. Laten we het gaan doen. Marinka, wat gaan ja? we gaan het doen. Ja, heel goed. Ja, zoals ik al zei, ik ga ook meedoen. Dus je hebt in ieder geval wat te lachen die dag. Want ik denk dat het bij mij helemaal misgaat. Maar ik in hoor, Marinka hoor ik misschien wel ergens uh, ver weg een Sea Ranger uh, ontstaan. Ja, maar hier begint het oh, maar dan bij. Maar gaan ja? we samen knallen? Je gaat knallen, zeg je? <laughs> Ja, we gaan samen knallen. We gaan samen knallen. Nou, dat vind ik mooi om te horen. Uh, Marinka, we, we spreken elkaar van buiten de uitzending om. En dan gaan we een dag plannen en dan gaan we met Wiets mee om een uh, proefbootcamp te doen. Ja, super leuk. Nou doei Sea Ranger. Doei. Doei. Doei. Doei. Nou, dat is toch mooi. Dat er zoveel Gaaf. reacties op binnenkomen. Uh, het aanmelden kan ook nog een tijdje, toch? Want in het voorjaar 2018 gaat het allemaal los, toch? Ja, maar voor het einde van deze maand moet je echt op Searangers.org je e-mail je e achterlaten. En uh, op 21 september hebben we nog een infoavond in Utrecht, waar je ook nog welkom bent. Dus uh, ja, schrijf je in, dan houden we weer op de hoogte. Op uh, searangers.org. Nou, heel tof dat je hier even was, uh, Wietse, om even erover te praten. En uh, nou ja, we zien elkaar dan binnenkort. Waar gaat het allemaal gebeuren binnenkort eigenlijk, die uh, Proof Bootcamp? Ja, echt uh, Rotterdam is uh, waar het allemaal gebeurt. Oh jongens. Ja. <laughs> in de haven. In ja. de haven. We ja. krijg ja, in het nu al warm. Nou, ja. ja, nogmaals, Wietse, uh, super tof <laughs> dat je hier was. We zien elkaar dan binnenkort in Rotterdam. En succes Zeker. met het initiatief. Ik vind o, het echt ontzettend goed. tof. Top.